...wonder de Bermuda's. Denk je dat ze met het eiland tot de bodem gaan? Nou, geen idee, maar het zou kunnen natuurlijk. Hoe diep is het daar? Ja, tot 4000 meter. Oei, maar... ...haal je dat toch een beetje daar kwijt? Hij moet dat halen. Al, al heb ik het toch nooit geprobeerd. Helemaal zonder gevaar is het natuurlijk niet. Maar... ...maar het is toch niet nodig om met z'n drieën te gaan? Als jij nou hier bleef, Stevens... ...jij bent de oudste... ...en O'Hara zal ook best een beetje hulp en morele steun kunnen gebruiken. is dus jij woedt er alleen op af met Curtis? Ja, ja, dat is meteen de boot een stuk lichter. Ja, dat je. Uh, voor het duiken geeft het niet, maar we zijn dan natuurlijk wel sneller, we zijn wendbaarder. En dat scheelt in het, uh, het materiaalgebruik: zuurstof, tegedrukt. Dus dat is afgesproken. Goed. Voel je je opgewassen tegen alles met? Mijn conditie is prima, Stevens. En ja, hij blaakt van strijklust. Curtis, ik doe mee. Al nou, was dat alleen maar om de capaciteiten van je uitvinding te laten zien, hè? Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou niet alleen daar. <tie> oh, oh, oh, ja. We zijn veel te blij dat we over de duikboot van Curtis kunnen beschikken. Ja, Zullen we dan nu alles klaarmaken voor de expeditie? Oké, okay, we moeten de duikbootrusting controleren. En kunnen we de laser op de boot? Eh, het zou beter zijn als we proberen hem in te bouwen. Nog steeds in lijn net als z'n gassozee. Wat een idee van jouw heren. De trek van die dieren. En met dat zendertje onder hun staart kunnen we ze prima volgen. Ja. Nou, zet er anders wel vaart achter, hè? Houden ze wel bij. Hoe ver zijn ze voor ons? Een kilometer of tien. Huh. Wat is dat? Rekkel contact, hè? Even pijlen. Nee, ze duiken. Achteraan. Wacht even. Het zou best kunnen dat ze bij het doel zijn aangekomen. Nou, en? Nou, en? Als we ze zonder meer volgen lopen, hebben we misschien recht in de armen van die, van die mars uh, ...mensen... Ja, huh? ja. Ja, maar wat, wat dan? Laten we eerst eens een kijkje nemen aan de oppervlakte. Ja, lijkt je dat nog wel verstandig? Het periscope kan toch immers geen kwaad? Blijkt me. Nou, nou, vooruit de mars. Zo eens even kijken. Zie je wat? Of ik wat zie? Hier, kijk zelf maar eens even. Goeie genade. Dat is niet misselijk, hè? Ik in elk geval niet verder te zoeken. Daar ligt de halve Amerikaanse vloot. Een stuk of tien destroyers in een mooie kring. Uh, hoe moet je dat uh, ding instellen, ja. Kun je ze dichterbij halen? Uh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht maar even. Zo. So... Dank je. Okay. Een paar mijnevegers. Vliegtuigmoederschip. Een paar kleinere schepen. En kijk daar, hm? een passagierschip. Laten we eens even kijken. Ja. En alles onder de Amerikaanse vlag. Ik had trouwens niet anders verwacht. Dus hier zou het eiland moeten zijn, denk je? Ja. Maar er is helemaal niks te zien. Het zal wel ondergedokken zijn. Probeer de sonares. Je ja, hebt gelijk geloof ik... Het moet een behoorlijk groot object zijn, zo. kilometer of vier noordelijk. Het, het stijgt. Ja, snel ook. Het zit hier op ongeveer duizend meter diepte. Met deze opwaartse snelte moet het binnen een paar minuten boven zijn. Zo snel? Veel te snel voor zo'n groot ding. Tjoh, die marsjongens jongens dan voor niets? Hoe hebben ze het in vrijdag nog voor elkaar gekregen om zoiets te bouwen... of naar de aarde te transporteren zonder dat ooit iemand er iets van gemerkt heeft? Ja, ja, heeft ze ook wel eens wat uh, meer technische details willen weten. Ja, we zullen er misschien ooit achterkomen als de vijand verslagen is... De vraag is nou. Hmm? Hoe gaan we hem te lijf met de laser? Ja, maar hoe komen we ooit door dat cordon heen? Die vlooteenheid is tot de tanden toe gewapend, daar kun je het onderop zeggen. Hoe we toch niet door dat cordon heen? Ja, maar wat dan? We vallen ze onder water aan, zo niet mogelijk. Ja. ja, lukt dat, denk je? Daar heb je hem. Daar heb je hem. hij, hij komt boven. Wat een gevaar. Je voelt de waterverplassing tot hier, perfect rond. Zeker 100 meter in diameter. Laat eens kijken. Ja. Grandioos gezicht eigenlijk. Er zitten luiken in. Ze gaan open. Daar. Er komen de mensen naar boven. Het passagierschip stond op. Wat een organisatie. Alles verloopt gesmeerd. Hier. Kijk maar. Dan je. Worden er worden sloepen uitgezet. Sloepen vol met mensen. Die worden afgezet op het eiland. En de andere mensen worden mee teruggenomen. De basmensen. Ja, als ze in dit tempo doorwerken, kunnen ze duizenden mensen per dag inenten. Dan kunnen ze over een paar maanden de hele Verenigde Staten onder de voet lopen. Dan gaan de boten weer weg van het eiland. Luiken worden gesloten. Het, het is inderdaad een groot soort duikboot, dat eiland. Ik zak eens al. Wacht, wacht, wacht, wacht even, wacht even. Ja. Daar gaat hij. Achteraan dan. Periscope binnen. Tanks vol. Klaar voor het duiken. Hij is ons voor maar wat de snelheid. We halen hem wel in. 100 meter. 100 meter al? Ik <laughs> zeg je toch dat het flink gaat? Mijn uitvinding. Is... Ja, ja, ja, ja. Zou die helemaal tot de bodem gaan? We zullen zien. Zullen we hem zo diep kunnen volgen? Ik denk het, ik denk het wel. Houdt die dat? Stil nou even. Kunnen we dichterbij komen? 1200 meter. We kunnen het wagen. We moeten het nu vlakbij zijn. Maar het blijkt weg voor dat lamp? Dan kunnen we misschien het zien. Moment, eerst het licht uit. Zo. Aardedonker. Ja, wat had je dan verwacht? Hoe dik is dat glas? Meer dan 50 centimeter, speciaal materiaal. Het is uh, drukbestendig. Daar de... heb je hem. Daar! Ja! Precies een enorme vliegende schotel. Een platte schijf. Ja. Yeah. Niet dik, in vergelijking met de deursnee. En ramen langs de wand helemaal rondom. En helft ligt ook nog. Veel voorzorgsmaatregelen hebben ze in ieder geval niet getroffen. Onderwater niet, nee. Maar ik zie ook nergens die... die monsters waar jullie het over hebben gehad. Je zou toch verwachten dat ze die zouden gebruiken als een soort... Uh, bewakingstroepen. Gelukkig niet zo te zien. Maar je weet nooit wat er in het donker op ons loert... In ieder geval moeten onze eigen twee monstertjes hier in de buurt zijn. En als die ons toevallig in de gaten krijgen, dan kunnen we het wel vergeten. Een kleine storing in de elektriciteit. Ja, Dat loopt zo'n vaart niet met. Het staal van het duikbord werkt als een kooi van Faraday. binnen is geen enkele elektrische storing mogelijk. Maar die monsters zouden het eiland kunnen waarschuwen. En dan zouden ze we wel grof geschut kunnen gebruiken. Wil je... Wil je liever terug? Nee. Hoe diep? 2200 meter. En uh, we zakken nog steeds. In hetzelfde tempo. Hoor je dat? Aha. Houdt niet. 2500 meter. Reken maar eens uit hoe hoog de druk hier is. Wat een sigaret of zo. Nee, ik ben gek. hè? Ja. Je hebt weinig vertrouwen in de bevindingen, hè? Nee, dat is het niet. Ik denk eraan dat ik straks onder die omstandigheden naar buiten moet. Wil jij eruit? Zo'n prachtige gelegenheid op te spioneren krijgen we nooit meer. Kijk eens, die vliegende schotel, dat eiland, hoe je het noemen wilt. dik is verlicht als een kerstboom. Ik wil eerst weten wat daar binnen aan de hand is voor me oplazen. Durf je dat? Dat moet. In de eerste plaats om inlichtingen te verzamelen voor heren. In de tweede plaats om zekerheid te krijgen over wat er gebeurt. Het leven van een hoop onschuldige mensen staat op het spel. Ja. Dat duikenpak houdt het toch wel. De vorige keer heb je het geprobeerd op 2500 meter. Ja, maar dat schept toch al wat met de... Hoe diep zit het wel? Over de 3000 meter. Maar hij vertraagt nu. De bodem. Goddank ik. Ik dacht dat er nooit een eind zou komen. 3300 meter. Eiland ligt stil. Op nog geen 30 meter afstand. Help even de duikenpak, wil je? Wacht, Eerst de motor af. zeker dat je draait eruit Ik waag het erop. Goed. Hier. Daarom. Dank je. Wat doen we als ze je in de gaten krijgen? Wat er ook gebeurt, je blaast de boel op met de laser. Ook als ze me grijpen. Kamikaze. Ja, hoe krijgt ze vergaat niet. Geloof nog steeds dat we redelijke kans voor slagen hebben. Anders zou ik nooit aan deze expeditie begonnen zijn. Schroef ze even vast. Ja. Radiotest. Hoor je me? Uitstekend. Kom ik goed door? Prima. Even de tegendruk controleren. Zuurstof. Zuurstof, oké. Okay. Hier is de regelaar. Dat weet je toch wel, hè? Ik weet het. Kunnen we? Ja. En denk al met... Geen paniek, hè? Maak je maar niet toch gerust. Kan de beste gebeuren. Die kilometers water boven hier. Als je bedenkt dat één spel de prik in je duikenpak... Hou, je ik levert, hou nou je maar dan. op. Ja, goed. Ik wil maar even, Ik wil zeggen, pas op jezelf. Als ik nu niet ga, durf ik niet meer. Oké okay, dan. De in. Ik verhoog nu eerst de luchtdruk in de sluis. Anders zou de eerste de beste druppel water door je heen gaan als een geweerkogel. Tot de luchtdruk bijna gelijk is aan de waterdruk buiten. Ben je klaar? Klaar. Daar komt-ie. Gaat het? Prima. Ik kan het niet tot vrug, Ja, Dat spijt me. Je zult even geduld voor de helmet. Zo, de druk is gerealiseerd. Ik laat nu het water binnen. Vol. Je kunt eruit met en denk erom voorzichtig. Hè? Doe het luikachtige achter dicht, anders verliest de boot alle wendbaarheid. Ik ben eruit. Succes, kerel. Ik ben nu vlak bij het eiland. Moeilijk afstand te schatten. Moeilijk bewegen. Blijf kalm, Matt. Blijf kalm. Ik kan nu naar de ramen kijken. Er is duidelijk beweging te zien. Ik probeer nog wat dichterbij te komen. In de belang van je veiligheid, Matt, beperk het radiocontact. Ze zou eens kunnen meeluisteren. Oh, maar... Ik kan nu naar binnen kijken. Wat zie je? Een grote hol. Halverlicht. Er zitten mensen te wachten op de lange banken. Allerlei mensen. Ook kinderen. Ze worden één voor één opgehaald door een soort ziekenbroeder in een witte jas. We was in een polycliniek. Ja. Het lijkt allemaal erg vredig. Waar worden ze dan naartoe gebracht? Met, met, voorzichtig, voorzichtig. Ik kan van hier af je silhouet zien door de verlichte vensters. Zo beter. Kom liever terug, Matt. Ik kan nu... in de volgende ruimte kijken. Precies wat ik dacht. Een paar artsen. Een paar zieke broeders. De mensen krijgen een injectie. En dan? Voorzichtig. Je hoort van me. Er is iemand buiten. Hoe kan dat? Weet je het zeker? Ja. Hier. Op deze diepte? Op deze diepte. Dan moet het een duikboot zijn. Is het ook? Op de bodem. Knap werk. Hier. Op het scherm. Ja. Wie zou dat kunnen zijn? Curtis. De enige mogelijkheid. En de lastige generaal. Of met melden. Mooie vangst. Er is in ieder geval geen gevaar. Hij kan bewapend zijn. Opschieten dus. De gebruikelijke manier? Ja. Of wachten we om te zien wat ze in hun schild voeren? Nee, we mogen geen risico nemen. Goed. Laat het dan maar los. Komt in orde. Hallo, Met. Er is hier iets aan de hand. Een soort paniek. Lopen allemaal kerels door Kom terug, Met. Misschien hebben ze je gezien. Oké, okay. ik kom er dan. We weten nu wat we weten moeten. Maak voort, Met. Ik richt vast de lezer. Basmolstas. Bigdallen. Ze vallen aan. Uh, uh, uh. Elektrisch schok. Uh, uh. Voel me slap, ik, ik kan niet meer. Ik kan het niet. Kultus! Uh. Ze zijn hier ons buiten om de boot heen. Ze vallen hier ook aan met. Voorlopig zit ik nog veilig, maar. Je leeft. Kultus. En jij dan? Ik... Ik had het toch niet meer. Verloren. Ik kom bijna niet meer spreken. Ah! Goed. Daar gaat die trouw. Hij, hij werkt niet. Ze buiten de straal af. Hij heet, hij werkt niet. Maak dat je wegkomt. Hij komt bij. Melden. Ja. Zo. Dus jij bent nou met melden. In veilige handen met. De... Precies. Je bent bij ons. Het was een mooi avontuur met. Je hebt je best gedaan. Maar nu is het afgelopen. Afgelopen. Gaan jullie met? Me... Er begint nu een nieuw avontuur voor je met. Wat? Wat gaan jullie met me doen? Je wordt één van ons. Gaan jullie? Gaan jullie me veranderen in een marsmens? Nee, Matt. Je zult jezelf blijven. Alleen je zult gaan denken en reageren als een marsmens. Ik... Ik... Ik wil Ik... niet deel maar. Het is zo gebeurd. En daarna zul je het alleen maar prettig vinden. Hoe ellendig, Dat gaat over. Denk eens aan. Morgen. Misschien vandaag nog. Ben je weer terug bij je vrouw. Bij dokter Rehner. Bij Vel? Juist. Bij Vel. Het zal zijn. of er niets gebeurd is met. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Wees verstandig met melden. Je bent altijd een sportieve kerel geweest. Een harde vechter. Een gevreesde vijand. Maar ook. Een goed verliezer. En omdat je verloren hebt... zal ik je nu vast inwijden in de achtergronden van je nieuwe bestaan. Ik ben niet geïnteresseerd in jouw verhaaltjes. Je zou verstandig zijn, met En je in het onvermijdelijke schikken. Uh. Goed dan. Ik zal je vertellen waarom we het hier zo diep zoeken. Eeuwen geleden floreerde onze beschaving op Mars... We leefden op de bodem van uitgestrekte oceanen. Als, laat ik maar zeggen, verschijningsvorm hadden we toen het voorkomen van de zeedieren, die je hebt meegemaakt en die jullie zo denigrerend monsters noemen. Onze beschaving was een voorbeeld van harmonie en samenwerking. We waren gelukkig. We hebben steden gebouwd daar op de bodem van de oceaan. Toen zijn een paar van ons onderzoekingen gaan doen op het gebied van de atoomenergie. In het begin aarzelen, zoals op het ogenblik op aarde. Maar al gauw waren zij gevorderd met hun technieken. Daardoor is het hele klimaat op Mars veranderd. De oceanen zijn uitgedroogd. Een paar stinkende poelen was alles wat overbleef. Dat kraterlandschap zoals jullie Mars-expedities dat hebben gezien... is in werkelijkheid de zeebodem. Dus toen... toen besloten jullie te emigreren? Ja. We hebben een planeet gezocht met diepe oceanen zoals we gewend waren. De aarde. De aarde. En toen ons oog eenmaal daarop gevallen was kregen we een heel ander idee. De aardse mens is een goede gastheer voor ons. Ons? Dat, dat is het virus? Ja, wat... dat virus, zoals jullie het noemen, is de eigenlijke marsbewoner. Wat wij zo noemen, is er dan geen virus? Iets dergelijks. Alleen veel ingewikkelder dan de aardse wetenschap zich kan voorstellen. Maar het zou ons te ver voeren om je dat helemaal uit te leggen. Toch zou ik wel eens willen weten hoe dat vier... Je zult er gauw genoeg kennis mee maken. Wil je de rest van het verhaal nog horen? Vertel maar op. Eind vorige eeuw... hebben we voor het eerst een grootscheepse invasie op touw gezet. Die liep op niets uit. De aardse bacteriën waren ons de baas. Jullie schrijver Ichi Wels... ...heeft die hele expeditie voortreffelijk beschreven in een van zijn boeken. Al moet ik zeggen dat hij wel een beetje heeft overdreven. Maar nu hebben we ons gewapend tegen iedere op aarde voorkomende bacterie. Er is dus geen mogelijkheid er om... Er is geen enkele mogelijkheid meer... ...de marsmens, dat wil zeggen het virus, te doden. De gastheer kan gedood worden... De marsmens die hij in zich draagt, nooit. Dus, de aarde is verloren. Integendeel, Matt, integendeel. Wij zullen de aarde van de mensen overnemen en haar beter exploiteren dan jullie ooit gekund zouden hebben. En jij zult ons helpen op aarde een nieuwe toekomst op te bouwen. En wil je nu even je mouw opstropen? Wees. Ik waarschuw je met, probeer je niet te verzetten. Eén kleine schok en je bent verlamd. Ik kan je zelfs doden als ik dat zou willen. Ik weet het, ja. Mooi. Dus, mouw omhoog. Waarom moet dat allemaal hier op de bodem van de zee? Ik heb je toch al uitgelegd dat wij van nature diepzeebewoners zijn. Wij kunnen alleen leven in lichamen met de temperatuur rond de 35 graden met een lage bloeddruk en een trage hartslag. Hier op de zeebodem kunnen we die omstandigheden scheppen. Het lichaam wordt onderkoeld en daarna blootgesteld aan de druk van het water tot het organisme zich heeft aangepast. Dan wordt het virus geïnjecteerd. In het begin zul je je wat lusteloos voelen, wat traag en licht. Maar dat wendt wel. O. Kom. Het is maar een doodgewone injectie. Hier is de thermometer. De temperatuur. De temperatuur zal nu dalen. Stop die thermometer onder je tong. Over een kwartier ongeveer is het zover. Dokter... Drukkamer 4 voor meneer hier. Benne Hier is met melden onze nieuwe medewerker, mooi zo. Alles naar wens verlopen? We hadden hem in twee minuten binnen. Ik had niet anders verwacht. De behandeling? Uitstekend gegaan. Hij is nu de gastheer van een van onze beste Marsmensen. Dank je. Uh, gefeliciteerd met deze bijzondere vangst. Dat zal de rest van onze operatie een stuk makkelijker maken. Tot straks. Kom maar verder, Matt. Ga zitten. Rookje? Ja, graag. Er is dan een aardse gewoonte die je bij deze moet afwennen. Je hebt het gehoord. Je centraal zenuwstelsel wordt op het ogenblik ingenomen door een van onze beste machtsmensen. Tegenover hem ben je verplicht het stoffelijk omhulsel zo gezond mogelijk te houden. Begrepen? Begrepen. Goed zo. Hoe voel je je nu? Koud. Onwennig. Je herinneringen? Ik herinner me. Ik herinner me alles uit mijn vroegere leven. Mijn vrouw. En de eerste ontmoeting met de Marsmensen. Alle moeilijkheden. Maar er zijn ook andere dingen. Herinneringen, aan iets wat ik nooit heb meegemaakt. Of toch... Inkt zwart omgeving. Een helder verlichte stad onder water. En... De implanting is dus gelukt. Prima. De rest van je verleden komt vanzelf bij je terug. Ik heb je zo snel mogelijk hier laten komen... omdat we jou een belangrijke opdracht willen geven. Vandaag nog zetten we je af in Amerika... en je zult daar je leven weer opnemen... gewoon alsof er niets gebeurd is... Alleen, je bent iets meer geworden dan alleen maar een mens. Dat begrijp ik, ja. Je bent een van de gelukkigen. Ik zal meehelpen alle mensen gelukkig te maken. Zo mag ik het horen. Helaas is dat onmogelijk. Waarom? Er zijn nooit meer dan 20 miljoen Marsbewoners geweest. Die hebben we met z'n allen hier naartoe kunnen brengen dankzij de Prometheus 13. Als die allemaal een gastheer hebben... dan zullen we helaas de rest van de aardbewoners moeten elimineren. De mensen zouden in hun onwetendheid hun heerlijke planeet maar mishandelen... Overbevolking, uitputting van grondstoffen, misbruik van atoomenergie. Natuurlijk, ik begrijp het. Daar moet snel een eind aan gemaakt worden. 20 miljoen, een overzichtelijke bevolking, niet te veel voor een gezonde aarde. 20 miljoen, wat gebeurt er met de rest? De rest wordt opgeruimd. Hoe, dat zullen we nog moeten uitzoeken. Maar een van de redenen waarom we de Verenigde Staten als basis gekozen hebben, is hier zijn de wapens en hier is het grootste oorlogspotentieel. Als we daar met z'n 20 miljoen over kunnen beschikken... dan vegen we eenvoudig de rest van de wereld van de kaart. Een uitstekend plan. Eenvoudiger kan het niet. Het heeft je volle goedkeuring? Natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Mooi. Er zijn nog maar één of twee dingen die ons hinderen. Daar is in de eerste plaats die generaal Stevens... die ons zo hysterisch in zijn eentje te lijf wil gaan. Samen met die idioot van een keuters met zijn duikbootje. En dan is er nog die dokter O'Hara... die probeert een bacterie te ontdekken... die het max virus zou kunnen vernietigen. Belachelijk. Geen aardse bacterie kan meer tegen ons op. Je kent die drie? Ja. Ik heb zelfs een poosje met ze samengewerkt. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Ach, je wist niet beter. Niemand van ons zal je daar hard omvallen. Maar nu kun je ons een grote dienst bewijzen. Graag. Hoe ver was O'Hare gevorderd met zijn onderzoek? Nou, hij dacht dat hij wel iets zou kunnen vinden. Onzin natuurlijk, maar. Precies. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn... Weet je in welke richting hij het zocht? Hij was bezig met proeven op koudbloedige dieren. Waar? Op een klein eilandje in het Atlantisch Oceaan. Rockall. Een vroeger weerstation. Nooit van gehoord. Hebt u een kaart? Een zeekaart? Daar staat het zeker. Zo. Zo, het moet er nou bijna zijn. Ligt precies op koers. Ik moet erin zorgen dat ik. dat ik niet Ik moet. Ik moet er niet aan denken hoe ik ze zal vertellen. Ik heb nog steeds geen radiocontact. Nog maar nog eens proberen. Hallo Rockall, hallo Rockall, hoort je mij? Hallo Rockall, dit is Curtis hier, hoort je mij over? Zodat er zal niks gebeurd zijn. Hallo Rockall, hier Curtis hier, over? Hallo Curtis hier, Rockall. Hallo Curtis hier, Rockall. wordt u Het is Stevens hier, over. Hallo Stevens. Ik hoor je luid en duidelijk, over. Belangrijk bericht voor jullie. Hoe ver ben je nog van Rockall? Ik, eh, ik heb net op de kaart gekeken, nog ongeveer 300 mijl. Over een paar uur ben ik bij je. Gelukkig, ik was gewoon ongerust. Geef me met even, wil je? Ja, Stevens, het, eh, het spijt me. Ik, ik kan je met niet geven. Wat? Wat is er gebeurd? Is hij rond? Nee. Hij is er niet. Hij is er niet. Hij is, hij is achtergebleven. Wat bedoel je? Hij, hij is achtergebleven bij dat eiland. De laser weigerde en toen. Rustig, Kurt is rustig begin bij het begin. <laughs> begin, ja. Even denken. Uh, ja, we, we hebben zonder altijd wel moeite hebben we dat eiland gevonden. Op de bodem van de zee, 3.500 meter diep. Dat boven was de halve Amerikaanse vloot. Dat was te verwachten. En toen? Nou, toen is met naar buiten gegaan om een kijkje te nemen. 3.500. Peter, de idioot. Ik heb ook geprobeerd om ervan af te halen, hoewel mijn duikerpak best tegen die druk was bestand... maar hij moest in de zaal naar buiten. Dat hadden we tenslotte afgesproken. Maar op die, die gekke werk. En toen? Nou, toen is hij tot vlakbij het eiland gezwommen. Hij, hij kon door de ramen naar binnen kijken. En wat heeft hij gezien? Hij zei over de radio dat het binnen net een kliniek leek. En toen, toen kwamen er marsmonsters. Tien, tientallen marsmonsters. Met kreeg de ene elektrische schok naar de andere. Hij riep alsmaar dat ik de lezer moest afvuren. En? De lezer deed het niet? Ja. Ja, maar ze hebben gewoon die straal afgebogen. Dat hadden we eigenlijk al van tevoren kunnen bedenken. Ja, toen ben ik omgedraaid en ik heb gemaakt dat ik wegkwam. Met was toch niet meer te redden. Als ik het had geprobeerd, ook, waren we waarschijnlijk allebei kapot. Jij hebt Willems en Wetens met achtergelaten. Ja, spijt met. Dat was de enige mogelijkheid. De beslissing was moeilijk genoeg en ik, ik had nog geen seconde bedenktijd. Natuurlijk, natuurlijk. Heb je gezien dat ze hem gedood hebben? Uh, nee. Het zou best als kunnen dat ze hem leven te pakken hebben. Ja. En in dat geval kunnen we erop rekenen dat hij op het ogenblik één van hen is. We zijn er slim genoeg voor om hem meteen met het de virus te infecteren. Ja, maar. dat kan hij ons allemaal verraden. Dat zit er dik in. We zijn we verloren. We mogen de moed niet opgeven, Curtis. We hebben een bacterie gevonden tegen het Mars-virus. Wat? Wat? Gelukkig, dat geen weer een boer ook. Geweldig, die O'Hara. Feliciteer hem van. Dat kan niet meer, Curtis. Waarom niet? O'Hara is dood. Hallo, busjes. weet dat je er bent. Hoe is het gekomen met O'Hara? Dat vertel ik je straks wel. Je bent er trouw van, die stiebus. Mooi maar. Pas op, dat komt Zo. Die ligt vast. Mijn god, wat hier eruit scheurt. Ja, dat zal wel. We zijn als een geksje naartoe gevaren. Maar alleen, de helmbouwer had er geen slaap, geen eten? En geen met. Kijk maar dan niet, niet niet je van bij Het kon niet anders. En met heeft zelf gezegd: Maak dat je wegkomt. Dat waren zijn laatste woorden. Ja, ja, dat zal wel. Goeie oude met. En hoe Kom er weer maar mee naar binnen. Die je uit op zijn borrel nodig hebt. Hoe raad je het? Maar eh. Uh... Nee, eerst voor de inwendige mensen zorg. Het is hier trouwens behoorlijk koud met die in? Ja, ik had wel een, uh, wel een beetje vrolijke voor weer voorgesteld. Ik heb het je van het begin af aan gezegd, Curtis. Uh, dit is oorlog. Een keiharde oorlog. Ga zitten. Kom je afspraag eens een beetje bij. Hier. Dank je wel. ik kan er niet over met... Ik heb het al gezegd, Curtis. O'Hara is erin geslaagd een bijzonder kwaadaardige bacterie te kweken waar dat marsvirus niet tegen bestand is. Dat is de mooie te zijn, die O'Hara was een genie. daar komt nog bij, die bacterie is zo besmettelijk als het maar zijn kan. Dus. Dus dat dat toch nog een mogelijkheid zijn? Misschien. Ja, maar hoe zouden wij, wij met ons tweeën het nou op moeten nemen tegen. Dat is nog de kleinste moeilijkheid. Nee, er is iets veel belangrijkers. En dat is: de bacterie tast niet alleen het marsvirus aan, maar ook de menselijke weefsels. Daar gaat ons laatste redmiddel... Nee, nee, nee, zo erg is het nou ook weer Hij heeft ook nog een bestrijdingsmiddel gevonden voor zijn eigen bacteriën. Dat is ongelooflijk. Een bacterioloog zal altijd meteen zoeken naar een bestrijdingsmiddel, wat zei hij. Ja, Dan zei hij, zei hij, wat, nou, wat is er nou toch met hem gebeurd? Hij is dag en nacht bezig geweest met experimenteren op vogels, op vissen, op alle levende wezens die we te pakken konden krijgen. Ja, en niets was hem te veel. Hij zag nergens tegenop, was nergens bang voor. En dat is hem nou juist noodlottig geworden. Een van de dieren die hij besmet had met Marsvirus heeft hem doodgebliksemd. Arme O'Meara. De oude landrot heeft een zeemansgraf gekregen. Hier, die staafjes. Kun je zien? Uh... Het licht valt hier niet zo best in de microscoop. Ja, wacht, wacht, wacht even, wacht even. Ja. Ja, rode staafjes. Ze zien er zo mooi uit... Ja, ze zijn zo gevaarlijk, hè? Ze vallen het virus aan. Ze dringen erin door. Het virus kript in elkaar. Het is net of het, wordt, of het wordt aangevreten. Precies. Over een paar minuten is er niets meer over. Mijn voorstel is nu het volgende. We besmetten heel Amerika met deze antivirusbacil. Als we dat vanuit de lucht doen, gaat dat snel genoeg. Daarna hebben we rustig de tijd om de antistoffen toe te dienen. Um, wacht even, een paar minuten zei je, hè? Is het virus bestand tegen de bacteriën? ja. En het menselijk lichaam? Een dag of drie misschien, meer zeker niet. Nou, dan hebben we niet bepaald rustig de tijd, zoals jij dat noemt. En er zullen een hoop doden vallen op die manier. Ja, ik eh, zie overigens nog een moeilijkheid. En die is? Je hebt op het ogenblik maar één kweek van die bacterie en één flesje antistof. Dat is nauwelijks genoeg voor heel Amerika. Als we echt tot actie willen overgaan, zullen we het in het groot moeten produceren. Maar niet hier. Als met gevangen genomen is, zal hij ons zeker al lang verraden hebben. We moeten zo snel mogelijk hier weg. Maar waarheen? Ik zie maar één oplossing. Maar dan vangen we ook twee vliegen in één klap. En we gaan hier weg, en we gaan in het groot Maar waar wil je dan naartoe? Amerika? In het hol van de leeuw? Uiteindelijk zullen we toch naar Amerika moeten, dus waarom nu niet? O'Hara heeft me de naam genoemd van een collega van hem in New York, een zekere dokter Flanagan. Die heeft een privé-laboratorium. In zijn lab hebben we alle faciliteiten die we nodig hebben. Hij is gespecialiseerd in massaproductie. Hey, dat klinkt niet slecht, maar. Zou hij met ons mee willen doen? Of misschien is hij al een van hen. Hmm, daar hebben we nu in ieder geval de remedie voor. Hier. De bacterie. Ja, klinkt allemaal erg mooi, maar... Uh, eerst moeten we in New York zien te komen. Eerst moeten we Amerika bereiken en aan de land zien te glippen. Eerst moeten we proberen... Eerst, of... eerst moeten we hier weg en gauw ook. Kijk eens, wat, wat is er? Daar, recht boven ons. Een condensatiestreep van een straalvliegtuig. Ja? Kan het geen lijnvliegtuig zijn? Al die tijd dat we hier zitten is er nog geen enkele lijntoestel overgekomen. Oh, dat wist ik niet. Kijk, hij beschrijft een cirkel. Hier recht boven. Een verkenningsvliegtuig, dat kan niet anders. M mijn boot! Die ligt open de boot al de stijger. Nou, kalle maar, Curtis, kalle maar. Ik zei een verkenningsvliegtuig. Maar de bommenwerpers en de jagers zullen wel gaan volgen. En voor die tijd moeten we wegwezen. Dat lijkt me ook het beste. Voort, aanpakken, oh, Toch. En die boot van jou krijgt geen seconde rust. De heer met het vullen. En voorzichtig met die flesje. Ja, sorry, sorry, Steven, maar we moeten voortbakken. Mijn boot! Over the even. It means no like a... Lekker, dat is overdreven, het meest noodzakelijke. Uit dan naar de steiger. Dit op tijd, kijk eens! Daar gaat niets jongens! Liggen. Lid! Aanboord! Op Het was zakelijke... is overdreven, het meest noodzakelijke gaan uit dan, naar de stijgel. Dit op tijd, kijk eens. Heb je jongens? Lidde! Lidde! Amor. op de Waar door het is, en duiken! Kijk eens. Ja. Uh, volgens de kruispreiding moeten we er hier zowat zijn. Ga je naar de oppervlakte? Dan lijkt het een veiliger eerst het terrein te verkennen met een telescoop, denk je niet? Ja, wacht even. Diepte 20 meter. Daar gaat hij. Zie je iets? Ja. New York, onmiskenbaar. Laten we eens kijken alsof er niks aan de hand is. Wil je het wagen om de haven binnen te varen? Ja, maar zie je dat niet dat die baar vol ligt wordt de hollosschepen? Ja. Je kunt er donder op zeggen dat de hele kust scherp bewaakt wordt. Ik stel voor iets, iets zuidelijker aan land te gaan. Um, hier bijvoorbeeld, dat bij, bij, bij Point Pleasant bijvoorbeeld. Toepasselijke naam. 100 kilometer van New York. Iets meer over de weg. Maar... hoe um, we spelen wat ooit klaar die afstand ongemerkt af. Dat, we... dat zien we dan wel weer. Het lijkt me in ieder geval beter dan ons leven te wagen hier in de haven. Als we maar eerst ongemerkt aan land kunnen komen. Ja, nou, goed. Vooruit dan maar. Mag ik nog eventjes door de telescoop kijken? Nee, nee, nee. Varen. maar. Nou, dan haal ik hem erin. Ik vind het een krankzinnig idee, liften. Stel je dat afvoerig? We kunnen ons beter gelijk bij de politie gaan melden. Hou nou eens op met zeuren, Kurt. Oh ja, nee. Om met O'Hara te spreken, als jij een beter idee hebt, mag je het zeggen. Nee, maar houd in je op. mond. We krijgen nooit een lift. Die mensen zullen wel gek zijn om midden in de nacht twee ongure types met een koffer mee te nemen. Politie, liggen! Oh. Denk je dat, uh, dat het een patrouille was die je ons goed zoeken moet? Dat zou best kunnen. Maar niemand weet natuurlijk waar en wanneer wij aan land zijn gegaan. als ze allemaal niet met duikboot vinden, die hebben we goed genoeg verborgen. Ah, dat goed, maar toch, we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Kijk, die vrachtwagen daar. Hij stopt. Hij. hij stopt. Waar moet je heen? New York. Goed dat je gestopt bent. Nou, stap maar in. Oh, jullie zijn met z'n tweeën. Ja, kan dat? Oh, kom maar boven, plaatsen. Zeg, kan die, kan die koffer er ook nog bij? Ah, gooi maar die ronde. gehad met de politie? Nee, Waarom? We hebben gewoon een zeiltochtje gemaakt en toen zijn we aan de grond gelopen, dat is alles. Ja, ja. Zeilen met een koppeltje. Nou, vooruit mij. Bedankt alvast. Ja, laat me zitten. Wees het weer vannacht. Zo mag je het wel noemen, ja. Zeilen, hè? Ja. Bij de haven uitgekomen... Hoezo? Twee dagen geleden is de noodtoestand al afgekondigd. Oh? Ah ja, natuurlijk. Maar wij gaan langer onderweg. Jullie zien er nogal koud en verkleumd uit. Hier. Nee. Misschien zit er nog een slokje in voor jullie. Nou, graag. Dank je. Jij, Curtis? Ja. Dank je, Stevens. <tie> Neem ik wel, ik weet niet meer al alles school gewend. Heet jij Stevens? Ja, waarom? Ja. Nou, ze zoeken zich wezenloos naar een zekere Stevens. Je hoort de hele dag niks anders op de radio. Staatsgevaarlijke gozer of zo. Oh ja? Ja, generaal. Dat ben jij toch niet, hè, per ongeluk? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar nou, als je het wel, kan we nog in barst schelen. Hoe staatsgevaarlijker, hoe beter. In dit kolerenland, toch een grote rotzooi. Wel de laatste tijd. Ja, zegt dat wel. Zo, en eh, was dat bootje van jullie misschien een duikbootje? Hoe kom je erbij? Nou, je hoeft tegen mij geen comedietjes te spelen Kijk eens, in de verte is een wegversperring. Zijn jullie het of zijn jullie het niet? Wegversperring? Ja, die zwaar ligt erbij. Recht vooruit. Kilometer of twee, drie verderop. Om de havenklap tegenwoordig. ga je hem voor je gat. Laat ons er maar uit. Dus toch. Zet ons eruit, kerel. Maar waarom? dan komen er wel door. Hoe? Jullie dan stop je gewoon tussen de lading. Maar als je stopt, dan weten ze meteen dat je... Ik stop helemaal niet. alleen langzamer rijden en dan klimmen jullie langs de buitenkant naar achteren. Lukt dat, denk je? Nou, het zal wel moeten. Dat is? Ja, ik met mijn stijve spieren. Ik zal het proberen. Mooi zo. Nou, dan gaat hij dan. Wat vervoer je eigenlijk? Markers. Wat? Marcus! Ik je wel op je gemak voelen, generaal. En ook in diep geweest. Nou, opschieten! Papieren? Huh? Papieren? Ik hoor je niet. Zet dan dat waar, een beetje zachter. Hé, hey ze, maak je niet dik Dun is de mode? Nou, en? Papieren. Oh, wat had dan meteen gezegd. Hier ook. Wat hm. je? En die niet lezen. Staat de lever schoot op. B vervoer. Marcus. Even controleren. Je doet maar wat je niet laat ik Maak de arme beestjes niet aan het schrikken met die rotstank van je. Even een toontje lager, vriend. Dat accepteer ik niet. We gaan maar liever even naar je soortgenoten kijken... ...in plaats van hier met deftige woorden te stadsmijten. In orde. vind je deze lager? Huh? Laten we kijken. Hier. Nee, nooit gezien. Oké. Okay. Hou je ogen open. Het is een uiterst gevaarlijk stelletje. Leent ze voor niks terug. Ze zijn waarschijnlijk op weg naar New York of naar Washington. Ik uit voor lifters. Kijk uit voor hufters, zou je bedoelen. Ja, bijna maar, hè. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben al weg. Het ministerie van volksgezondheid meldt dat de massale innemtingen tegen de geheimzinnige epidemie naar wens verlopen. Het is te verwachten dat binnen twee weken het gevaar bezweugen zal zijn. Zo deelde de minister hedenmiddag op een persconferentie mee. De kliniek waar de inentingen worden verricht is zoals men weet gevestigd op een kunstmatig eiland even buiten de kust. Dit eiland werd, zoals hier eerst nu bekend geworden is, enkele dagen geleden door enkele fanatici aangevallen. Zij hebben echter geen schade kunnen toebrengen. Het wordt niet uitgesloten geacht dat de voor het generaal Stevens en zijn handlangers de hand hebben gehad in deze overvallen. U ziet hier nogmaals de foto's van de gezochte personen. Het is mogelijk dat een of meerdere van hen zich op Amerikaans grondgebied bevinden. De bevolking wordt dan ook opgeroepen middellijk de dichtstwijzende politiepost te waarschuwen als een van deze personen wordt aangetroffen. Links ziet u generaal Stevens, in het midden professor Curtis en rechts de uit Schotland afkomstige dokter O'Hara. Deze drie desperado's vormen een gevaar voor de openbare orde en een bedreiging van de stad. Vooral aan de oostkust wordt door de politie een grootscheepse zoek. Dus ze hebben ze nog steeds niet te pakken? Nee, onbegrijpelijk. Fijn. Het geluk is met de domme zullen we maar zeggen. Toch moet je respect voor hem hebben. Zijn doorzettingsvermogen. Zijn helder oordeel. Zé, ik heb zo lang met hem samengewerkt. Jammer dat hij nu aan de verkeerde kant staat. Wat zou jij doen als je hem tegenkomt? Ik zou hem graag aan onze kant hebben. Zo'n kerel kunnen we gebruiken. En als hij niet wil...